Middernacht, donderdag 29 maart. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister De Jager voelt wel wat voor het instellen van een commissie... die de toekomst van de Nederlandse financiële sector gaat onderzoeken. Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het voorstel is afkomstig van het VDA en oppositiepartij PVDA. Die commissie moet onder meer bekijken... hoe de kredietverlening aan bedrijven en particulieren verbeterd kan worden. De onderzoekers kunnen zich ook richten op het eventueel splitsen van banken. De jager is geen voorstander van splitsing in nuts- en zakenbanken... maar wil wel dat in crisistijd het spaargeld uit een bank kan worden getild. PVV-leider Wilders wilde gisteravond de onderhandeling in het katshuis al afbreken. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Er zou oneenigheid zijn over de WW en het ontslagrecht. En verder zou Wilders een referendum over de euro hebben geëist. Voor de VVD en het CDA is dat een onbespreekbare optie. De katshuisbesprekingen staan hiermee op het punt te mislukken.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 Maar volgens de advocaten van het Kamermeisje klopt dat niet. Omdat die immuniteit onder een VN-verdrag valt dat de Verenigde Staten niet hebben ondertekend. In Havana heeft paus Benedictus voor 300.000 Cubanen een open openluchtmis geleid. De misvormde de afsluiting van het driedaags bezoek van de paus aan Cuba. Na afloop had de paus een ontmoeting met oud-president Fidel Castro. De paus heeft in Cuba gepleit voor meer godsdienstvrijheid... en een grotere rol voor de Rooms-Katholieke Kerk in de Cubaanse samenleving. Dan nog het weer vannacht, nog op de meeste plaatsen helder. Minimum temperatuur 4 graden. Overdag meer bewolking en het wordt 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond. Ik zag eens een jongen in een circus... Lang geleden. Volgens mij was het een van de rondreizende Chinese volkscircussen. Het was een hele gewone jongen. Hij had een touw bij zich, een slapkoord, zoals dat heet. En verder eigenlijk niks. Geen danseressen met duiventooi. Geen toeters en bellen, geen glitter en glamour. Het touw was lang, over de hele breedte van het toneel gespannen. Hij klom op het touw en daar stond hij dan. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Alsof hij daar woonde, op het smalste stukje wereld dat je je kon voorstellen. Hij ging daar dingen doen. Het maakte niet uit wat. Hij was koning. Hij regeerde als een vorst over zijn kleine imperium... ergens tussen hemel en aarde, ver boven de wet. Hij was vrij. Ik geloof niet dat ik ooit iemand gezien heb die zo vrij was als die jongen uit China. Een jongen in het circus. Dames en hooggeëerd publiek. Vanavond de gast, een andere jongen die de vrijheid zoekt. In het circus. Gerrit Reus, hartelijk welkom. Circusdirecteur. Zoiets, ja. Sinds twee jaar helemaal. Heb jij ook dit soort herinneringen, sublieme acts, aan circusvoorstellingen... die je uh, zelf gemaakt hebt of gezien hebt? Nou, mijn eerste circus wat ik zag, dat was toen ik vier was. En uh, daar stak, er waren twee clowns. En de een zat de krant te lezen en de ander die hield er een lucifer onder. Maar dat heeft uh, heel <lacht> erg veel indruk op mij gemaakt. <lacht> En, de, en die, die krant. Dus sloeg de vonk uh, ja. over, denk ik eigenlijk, ja. Ja, letterlijk. En de, ja. en de vlam in de pan. Ja. Maar die krant ging in vlam op. Ja. En dat was pas echt. Dat mocht dat, je als dat, jongen natuurlijk thuis niet doen. Nee, ik heb dat nog wel uh, geprobeerd ook, om dat na te spelen ook. Uh, Tuurlijk, in, uh, in de keuken. Ja, ja, in de keuken. Zelfs, vlammen, ja, op Ja, In ook, ja. Dat, mijn moeder was er nog net op tijd bij om uh, <laughs> <laughs> de boel uit te trappen. Ja. Uh, ja, dus dat was het circus, Ja. ja. Dat, begon, dat was dus ook het begin, letterlijk het begin... van jouw liefde voor het circus. Ja, ja heel duidelijk. En uh, ja, Ik woonde in Grotebroek. In uh, Noord-Holland. Uh, Noord-Holland. En daar kwam Circus Bottini. Uh, toen al een groot circus, in 1955 was dat. Ja. Stond plotseling in het dorp... bij ons voor de deur. En uh, werd opgebouwd op het kermesterrein, Het wezenlandje. Wat uh, ja, vanuit ons huis uh, zichtbaar was. En... Uh, het mooiste beeld was dat ik ochtends wakker werd. Ik, ik had een slaapkamertje aan de voorkant van de straat. Ik schoof de gordijnen open en uh, de hele straat stond vol met circuswagens... die dus s'nachts waren aangekomen. En ik keek zo op het dak van allemaal oude bussen waar Bottini toen mee reisde... die tot woonwagen verbouwd waren. Ja. En dat ging allemaal om acht uur half negen zo, uh, naar dat circusterrein toe. En stond daar drie dagen. Ja. En je mocht naar binnen? Met een, ik uh, mocht naar binnen. Hoeveel ervoor... kost het? Weet je? Dat, nou, dat weet ik echt niet meer. Nee, ik, was, ik was vier. Uh, en ik ging met een oudere broer uh, daar naartoe. Naar de voorstelling. Naar een matinee. Uh, en, uh, ik weet ook dat het heel drassig was. Er, er waren ja. grote plassen. Ja. En uh, ja, er stond een man uh, voor de tent. Uh, met een uh, ton stond ernaast. Een rode ton met een gele ster erop. En die scheurde de kaartjes af. Een man met een pak met tressen. En, sorry, en ik dacht, nou, dat moet de directeur zijn. Dus vanaf dat moment wilde ik circusdirecteur worden... om, uh, om die kaartjes te kunnen scheuren. En Paul? dat ben dat je ook is, geworden. Vandaag is het zover, ja. En toch, dat, dat, dat, heb je enig idee waarom dat nou bij jou als jongen van vier... zo hevig je, je beroerde? Heb je, wat is dat geweest? Nou, dat is het, het plotseling verschijnen. En, ja. en blijkbaar in de nacht. Je wordt ja. ochtends wakker. Ja. En dan is het circus is er al. S'avonds is het er nog niet. En uh, Fellini heeft dat in een prachtig beeld... in zijn film De Clowns uh, gevangen. Het is overigens niet een van zijn beste films. Uh, maar voor circusgekken zoals ik is het een geweldige film. Uh, het is een soort onderzoek naar circus. En die film is van 1970. En die begint met een scène waarin een jongetje in bed ligt. In een slaapkamer. Die hoort buiten geluiden. Die gaat zijn stoel voor het raam zetten. Schuift het gordijn open. Hmm. En wat ziet hij? Het circus wordt opgebouwd. Dat was een schok voor mij dat ik ja. die film zag. Die jou, zag. Jouw ervaring? Ja, dat is mijn ervaring. En uh, die was in 1970, 1971 was die film op de TV. En uh, ja, dus. En, het, dat het er zomaar is. En dan is het natuurlijk een hele rare wereld. met een, hmm. een beer die in een kooi zit. gekke clowns. Ik vond het ook wel heel eng. Ja. Uh, ben, je gaan, ben je als jongetje ook. afgezien van dat je die vorsting toen gezien hebt. ben je ook op het circusterrein gaan rondkijken, zwerven. een beetje met je neus door een plooi ja. van het tendoek. Stel ja, natuurlijk. Er stonden hekken omheen. dus je, ja. je, je, je moest er wel buiten blijven. Maar ja, ik was daar niet bij vandaan te slaan. Ja. En. Uh, ja. En, en dat opzuigen van wat daar gebeurde. Ja. En, uh, opeens is het er en opeens is het ook weer weg. Ja, het, het was zondagavond, denk ik, dat de laatste voorstelling was. Het was vrijdag, zaterdag, zondag, dat weet ik nog wel. En maandagochtend ging je, ja, liep ik naar de kleuterschool... en dan kwam ik langs dat terrein en was het ook weg. En als kind had ik ook niet zo'n besef van, uh, ja, van tijd of hoe dingen gingen. Ja, het, het was er en het was weg. En dan lag er nog wat zaagsel in het gras. Ja. En, uh, en er stond nog één wagen... Een lege kooiwagen, dat frappeerde mij ook. Dat, die moesten ze blijkbaar later nog ophalen. Ja. En maar het gaat dus over de tijdelijkheid van de dingen. De ja. vluchtigheid, het ja. voorbijgaan. Dat is de melancholie ervan, zou je ja. kunnen zeggen. En aan de andere kant is het plotseling een, in een droombeeld... een wereld laten verschijnen. En dat is dan de verbeeldingskant. Dus die... Heeft er twee gezichten, het circus ook, voor jou? Ja, nee. Circus is de kunst van het absurde, van de overdrijving. Oh ja. uh, in circus gebeurde... Of het nou een nieuw circus is of oud of vroeger of nu. Gebeuren allemaal idiote dingen. Hè? Zes paarden die achter elkaar in een rondje lopen. <laughs> ja, ja, dat zie hoe je. kom je erop? Ja. Ja, vroeger had je een paard van de schilleboer of de melkboer. Ja. Maar nooit zes die achter elkaar figuren liepen. En, uh, of vier acrobaten op een fiets. Of uh, iemand die met uh, zeven ballen jong leert. Het is altijd, alles, het is altijd over de top, circus. Ja. En dat... Ja zegt op de een of andere manier toch ook iets over het leven, denk ik. Mensen herkennen zich daarin. Uh, uh, circus is virtueus. En uh, laat je toch ook je eigen beperkingen zien of accepteren. Uh, zoiets moet het zijn. Maar dat is, het is een volstrekte over-de-top ja. kunstvorm. Ja. Spelen en het dan... ook met de begrenzingen van de mensen, Dan denk ik. Ja. Want het wordt even overstegen, natuurlijk. De dat grenzen was... lijken er niet te zijn. Hè? Circusartiesten die, uh, definiëren in een nummer altijd een grens. Ja. Uh, en uh, dat is ook de expositie van een circusnummer. Ja. Uh, oh, iets, iets kan niet. Of? ja iets, iets kan niet. Je hebt zes leeuwen. En ja. dan gaat er toch iemand naar binnen en die gaat wat met ze doen. Ja. Of een jong leur laat vijf ballen zien. En dan weet je al, nou, die gaat hij natuurlijk in de lucht houden. Ja. En op het moment dat je denkt, wat goed, heeft hij nog een zesde. En ook nog een zevende. Ja. Dus zo zit elk circusnummer in elkaar. Er wordt een grens gedefinieerd en die wordt vervolgens genomen. Ja. En dat vinden mensen prettig om te zien. Ja. <laughs> Want wij zijn allemaal onvrij begrensd door grenzen. En dan is het heerlijk als je even, ja. in, even voorgetoofd krijgt dat je er wel overheen kan. Ja. Goed, Gerrit Reus. Um, uh, nou, je hebt een hele weg afgelegd. Je bent inmiddels 60 jaar. Uh, dus ja. 56 jaar zijn verstreken sinds je als jongetje van vier de gordijnen opentrok. Je bent... <laughs> Je hebt theaterwetenschap gestudeerd en bent uh, uiteindelijk terechtgekomen als adjunct directeur van de Schouwburg, de stad Schouwburg in Utrecht. Daar heb je altijd ook uh, kerstcircussen georganiseerd, onder andere kaskade, ja, jarenlang. Ja. Um, en, en nog nou, steeds? En nog steeds. Ja. Um, en wat wil nou het geval? Je hebt twee jaar geleden die baan opgezegd en bent circusdirecteur geworden. Dat vind ik een heel ontroerend ja. verhaal. Dus 56 jaar later ja. gaat de droom in vervulling. Waarom dan pas? Ja, het, het had ook wel eerder gekund, denk ik. Uh, maar ja, het, het, ja, de dingen moeten op hun plaats vallen. Ik, ik doe, doe sowieso graag dingen die... Uh op ronde, op, hoe zeg je dat? 40, 50, 60, daar heb ik wel uh, oh ja. feeling mee. een uh, decennium iets te doen en dan... Ja, ik heb op mijn 40ste verjaardag precies op mijn verjaardag uh, mijn circus bv opgericht bijvoorbeeld. Hm. Dus ik heb altijd ook wat dingen naast gedaan naast de Schouwburg, altijd met circus. Mensen, uh, ja, dat rolde altijd naar me toe. Mensen vroegen van, uh, ja, kun jij niet wat doen voor ons of uh, hoe zou jij dit doen? Een omroep of een festival of een buitenlandse groep? Dus precies op mijn veertigste ben ik naar de Kamer van Koophandel gefietst... om dat ook echt te laten beginnen. Ja. En, uh, heb je trouwens ook ooit wel eens overwogen om circusartiest te worden? Toch niet nou, directeur, maar met interesse? Uh, heel, en, uh... heel eventjes. Je hebt het ook, heb je het ook wel eens geprobeerd zelfs? Ja, een beetje jong leren. Maar ik, ik had al gelukkig heel snel door dat ik er nooit goed in zou worden. <laughs> <laughs> en, uh, maar toen ik 16 was, toen wist ik absoluut niet wat ik wou. En uh, ik zat op de Mulo en... Uh, Tony Boltini, die, uh, die naam, die, uh, daar kom je ja. toch niet omheen in Nederland. Uh, die had een circusacademie gesticht in Soesterberg. En dat leek mij wel wat. Dus ik dacht, ik, ik ga dan toch maar naar het circus toe. En uh, dat is mij thuis met heel veel moeite... want het was toch behoorlijk serieus. Ik heb nog een brief van uh, Bottini ook dat mijn uh, aanmelding ontvangen was. Overigens is die academie nooit gestart, maar dit terzijde. En... Uh, maar er werd thuis wel enorm op mij ingepraat van dat dat toch niet nee. de bedoeling was. Gerrit, en, uh, Gerrit zet het uit je dus Toen heb ik een kantoorbaantje in Henk Huyzen gekregen. Nou, heel treurig. <laughs> dat, is, dat is pas treurig. Ja. Ja, maar en, niet gedaan is. Dus. Maar je hebt wel eens bij een circus rondgehangen? Tot ja, als, als, uh, ja, op een gegeven moment ging ik studeren. Ik was een beetje late uh, roeping. Dus ik heb ja. vrij laat middelbare school gedaan, avondschool en... Uh, op een gegeven moment studeerde ik fulltime. En toen dacht ik, ja, nu heb ik ook tijd. Uh, lange zomervakanties, toen nog, de studenten. Uh, om met het circus mee te gaan. Dus ik ben als tentbouwer en vrachtwagenchauffeur... Ik heb ook mijn rijbewijs, uh, grote rijbewijs daarvoor gehaald, speciaal. Uh, om dat romantische gevoel van met een vrachtwagen, met een nijlpaard erin... Van <laughs> Hilversum naar Alsmeer te rijden, s'nachts om twee uur. Ja. En is dat ook zo romantisch? Dat is het ook, ja. ja. ja, ja dat is toch. Wat is daar romantisch aan? Ja, wij zijn ook nachtdieren bij Casaluna. Ja, we, we, ja we, we, ik vind we, het we, sowieso we. prettig om te werken als andere mensen niet werken. Dus uh, hmm. bijvoorbeeld op feestdagen of s'avonds. Ja, uh, dat je, ken ik trouwens, dat gevoel ja, ik ook. Ja. Wat je in theater uh, moet ja. je dat ook hebben en bij de omroep ja, ook. Een beetje buiten de wereld staan. Nou. Buiten de wereld en. Uh, ja, en toch midden in de nacht. Dan is het ja. erg rustig op de weg. Ja. En dan ben je nog bezig. Speciaal. En, en je hebt toch het gevoel dat je dat circus van A naar B brengt. En mm. jij doet dat. En dus je bent gewoon zelf dat romantische gevoel wat circus is. Ja, romanticus. Dat is dus nog een aspect. Hè? Dat, ja. Het romantische, de, de, het zwerven, vrij zijn. Ja, melancholie. Uh, ah, een beetje buiten, een beetje de buiten staan, aan de zijkant. Ja, ik Dat ga... Allemaal, op... allemaal, allemaal aspecten van Gerrit Reus dus, hè? begrijp ik. Ja, ik vermoed van wel, ja. ja. En, uh, tenminste, ik kan mijn eieren wel in kwijt. En ik, ik ga ook altijd kijken naar de afbouw van Circus tot ja? de laatste paal in een wagen ligt om drie uur s'nachts of nog later... en de laatste wagen wegrijdt. Daar kan ik erg van genieten. Ja. En, uh, dat is ook een beetje treurig. Ja. En je weet rationeel... van nou ze gaan dertig kilometer verderop... pakken ze het allemaal weer uit morgen. Ja. Maar toch het feit dat het ingepakt wordt... dat het vertrekt, uh, is heel treurig. Prettig treurig. Dat nijlpaard dat is een, uh, een verzinsel, hè, denk ik. Nee, dat is geen verzinsel. Je had een nijlpaard. Maar het was een klein nijlpaard, een dwerg -nijlpaard. En die stond los in een aanhanger... En er werd ook gezegd uh, als instructie van... nou, je moet een beetje rustig door de bochten, anders valt hij om. <laughs> maar wat deed, die, wat deed het nelpaard in het circus? Ja, die liep een rondje en die deed zijn hmm. bek open... en hmm. werd er een kropsla ingeduwd en dan liep hij er weer uit. Dat was, dat was hmm. het. Ja. Je bent um, twee jaar geleden je eigen circus begonnen. Big Top Circus. Dat reist nu rond met een voorstelling die heet Tilt. Ja. Vanavond in de Veste in Delft. Uh, twee dagen geleden nog in Carré. Um, waar het ook even misging. Um, want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens onderweg. Ja. Wat ging er mis? Nou, er was een, een doek wat uh, al voorstellingen lang een paar keer per voorstelling perfect naar beneden komt. En dan gaat er een dame aanhangen. En dat doek bleef steken en dat was niet meer naar beneden te krijgen. En uh, ja. Dan kun je twee dingen doen. Even wachten nog of het wel lukt. Sta je daar niet met gelijk met een bonzend hart... En nee, het zweet in je handen als, nee, als theaterdirecteur. Nee, nee, je ziet uh, meteen de opties. Dat is of het volgende nummer begint nu zo. Uh, gelukkig speelde de muziek door. Dus het publiek had het eerst de 30 seconden nog niet in de gaten. En ik had uh, met een van de acrobaten toevallig... net voor de voorstelling een gesprekje gehad. Want we hebben een palen pale van 7 meter hoog. Met een soort constructie waar ze aan zitten... En uh, daar klimmen ze in het begin op. En ik vroeg hem eigenlijk uh, of dat niet eng was. Dus hij nee hoor, helemaal niet. En drie kwartier later in de voorstelling... ik stond naast die jongen en die zag ook dat het vast zat. En die zei tegen mij, zal ik erin klimmen? En losmaken, ik zeg, doen. Zo. Dus die klom in die paal. En toen had het publiek ook wel in de gaten dat dat er niet bij hoorde... Ja. En, uh, Ongez wist met ongeze op... ongezekerd gewoon ja, ja, zeven ja, meter hoog, ja, arbo wow. kan mij het schelen. Dat, dat telt allemaal niet in het nee, circus er nee. uh, moet even een iets losgetrokken getrokken worden, hij deed het hij deed het, wow. hij kreeg het los wat een goede vent uh, ja. dus daarvan het applaus en, ja, dan kan het niet meer stuk vanavond. avond uh, oké, okay. dus die moet ook nog wat vermogen hebben om te improviseren ja um, ik, als ik dat zo hoor, ik heel kort bestek jouw leven van vierjarigen tot zestigjarigen als je dan uiteindelijk die, die stap hebt gezet om je dus los te maken uit je baan. Ik kan niet meteen zeggen dat het een kantoorbaan was als adjunct directeur ja, een prachtige van, van Schouwburg in Utrecht. Maar toch, ja. het is een baan. Je zegt hem op en je gaat met een circus rondreizen door Nederland en misschien straks ook wel door het buitenland. Is dat dan voor jou ook een soort grens die je over bent gegaan in je, in je leven? Om het daar toch over te hebben. Ja, het, het zat er altijd wel in natuurlijk. Kijk, uh, ik was ambtenaar in de Schouwburg Utrecht. Ja. En als ambtenaar moet je niet op dit moment, als je 60 bent, uh, uh, stoppen. Want dat is voor je pensioen ja. en, en niet heel beroerd. Uh, dus dat heb ik allemaal meegenomen. En uh, ja, ik heb ook iemand thuis. Een vrouw die uh, ook van harte dit stimuleert. En uh, ik twijfel dan wel eens van... Uh, God. Uh, wat een beetje onzeker en gedoe. en zegt ze, nou doe het normaal, want je wil het al zo, zo lang. Dus, uh, en uh, ja, dus het is, het is, het is toch de passievolle. Ja. Iets anders kan ik het niet noemen. En het, het geeft mij ook een enorme flow. Ja. Ik, heb, ik ben altijd een rugpatiënt in meer of mindere mate. Maar laten we zeggen de maanden dat ik nu hiermee bezig ben, heb ik nergens last van. Ik, de volgende week is het tournee afgelopen. We doen nog drie plaatsen uh, vanaf morgen. Uh, Heerle, Tiel en Amstelveen. Dat mag ik even zetten, ja, mag straks dus straks dan even zitten natuurlijk. Gaan we nog even rustiger halen ook straks nog. Dus uh, ik je. Maar ik denk dat dat volgende week weer in mijn rug gaat schieten. Maar als ik hiermee bezig ben, heb ik helemaal nergens last van. Dames en heren, wij praten over de vervulling van de droom van een vierjarige. Dus je noemde net al de naam van Fellini. Dit, ja. Deze muziek hoort bij Fellini. Ja. Geschreven door Nino Rota. Zijn eigen zijn vaste ja. filmmuziekcomponist. Dit hoort dan bij Locello Magico. Ja. Als ik me niet vergis. Locello Magico. Ja. Ja. Okay, is dat een circusfilm? Oh. Nee, het, is, het zit niet in... Uh, okay. maar het klinkt, dit klinkt wel helemaal naar ja, circusmuziek. Ja, alle Rota is, klinkt ja. natuurlijk. Ja. Ja. Nog een man met een uh, passie. Ja, ja en, en dit is ook muziek die in uh, tilt zit. Oké, okay, dus het zit in Tilt een ja, bijna surrealistische scène, waarin een diabolo over een touwtje tolt van 10 meter lang. En uh, waar een meneer die een beetje Dali-achtige uh, Dali trekken heeft op twee stoelen balanceert, op een Diabolo die uh, een meter groot is, uh, is een van de mooiste scènes, vind ik wel, in, in, in deze voorstelling. En, uh, en daar zit deze muziek onder. Okay. En je, het is ja surrealistische beelden. En, uh... Dames en heren, u heeft luisteren naar het begin van het gesprek met Gerrit Reus. Overigens zit niet Helco Span hier, die u had misschien verwacht, die is ziek. Ja, sukkel. Heb je juist een leuke gast en dan moet je thuis zitten. Nou, wetenschap Helco. Um, Gerrit Reus is dus eigenaar-directeur van Big Top Circus. Dat nu met tilt door het land toert. Nog drie voorstellingen. Daar kom we straks nog even op terug. Um, <kugst> nou, dat, dat zijn voorstellingen. die dus je niet met een tent. Laten we daar maar eens mee beginnen. Want wat, ja. he, om, om te proberen de stijl te pakken van wat jij dan maakt. Dat is toch een specifiek soort circus. <kugst> nu gaat het mij in mijn keel schieten draaien. Um, je, je reist langs de Schouwbruggen ja. Ja. In, in Nederland om te beginnen. Dat is ja. alweer anders. Dat is een beetje anders dan de magie die ook onze Twitteraar Job Jan Altena beschrijft. Als klein jongetje was ik helemaal verslingerd aan het circus. Niet de shows als zich, maar het opbouwen, de wagens, de sfeer. Precies. Maar goed, dit is in het theater. Dus je, je, je, je, hoe zou jij omschrijven het soort circus dat jij dan nu probeert te maken? Nou, ik heb ervoor gekozen om een voorstelling te maken die in lijsttoneelen speelt, hè, ja. zoals het dan heet, schouwburgen. Uh, en Dat heeft een aantal voordelen. Je kan uh, de trekkerwand gebruiken om dingen op te hijsen, ja. te laten zakken. Dat gebeurt ook in deze voorstelling. Een heel groot object, wat plotseling uit de lucht komt zakken. Uh, je kan in een schouwburg op een schouwburgtoneel van alle kanten opkomen, van links en rechts, waar je maar wilt. Uh, je hebt een uh, horizondoek wat je prachtig kan aanlichten in verschillende sferen. Nou, Dat zijn dingen die allemaal gebeuren in deze voorstelling. En die wel wezenlijke basiselementen zijn van de voorstelling. Het, het ja, ja. visuele. Uh, en tenten vind ik ook prachtig. Uh, ik doe ook niks liever dan naar tenten kijken die uh, op en afgebouwd worden. En, maar nu uh, wil ik uh, circus met theater combineren. Ja, juist. En, uh, en dan krijg je toch een aantal andere dingen. je krijgt ook een andere werking. Uh, in een circus tent zit je altijd... Uh, meestal zijn ze rond... naar het publiek aan de overkant te kijken. Dus die krijgen erbij cadeau. Ja. Je kijkt door het nummer één... en aan de overkant zitten ook mensen te kijken. Ja. Dat maakt het de aanwezigheid, de voelbaarheid van wat publiek ja. is... en hoe ja. er met het publiek gespeeld wordt... dat maakt het een onderdeel van de voorstelling. Ja. Dat heb jij dus niet. Want nee. je zit... En in een schouwburg heb je de illusie. Je kijkt naar een fel verlicht ja. kader... Een poppenkast misschien wel, een soort poppenkast. En daarin speelt, spelen zich beelden af. En als bezoeker word je in die beelden gezogen. Mm. En dan, ieder voor zich. En je kan ook achterover leunen. Mm. En ja, wat ik net zei: dat, dat surrealistische beeld met die rota-muziek. Maar wordt het dan ook meer een verhaal eigenlijk? Want is het... Het, het is wel een soort verhaal, maar, maar heel impliciet. Het is een verhaal van mensen die elkaar ontmoeten, uh, die dingen met elkaar doen. Uh, ja. Maar niet in een situatie dat je zegt, nou het is een, uh, een café. Een, een drama met conflicten, Het is een heel dun verhaallijntje eigenlijk. Het is een heel dun verhaallijntje. Maar het is namelijk geregisseerd door, Ze geregisseerd. Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet of dat bij normale circusvoorstellingen, ja dan heb je natuurlijk een directeur die opdrachten geeft, stel ik me zo voor. Maar dit is, hier zit regie op Van Jos Groenier. Ja. En die kennen wij, die is ooit een gast geweest in Casalonne. Dat is een operaregisseur. Ja. Jos is uh, heel goed in muziektheater. Hij is overigens ook vormgever. Dus ja. hij heeft ook het toneelbeeld uh, bij deze voorstelling uh, ontworpen en bedacht. En uh, ja, dus ik heb Jos en uh, ik werk met hem al, nou, ik denk 10, 12 jaar samen bij allerlei circusprojecten. En ik heb hem ook gevraagd om, om dit te regisseren. Ja. En, uh, maar doe je dat dan ook omdat. Want je hebt er een boek geschreven, of nee, je hebt een artikel geschreven in een boek. Dat uh, boek heet Circus. De magie van een cirkel. Ja. Daar heb je een artikel geschreven over het circus als kunst in beweging. Ja. Dus daar zit dan toch het verlangen in... Om, om het circus op te tillen naar iets hogers. Naar een kunst, ja, kunst van ja. te maken. Maar moet, dat, moet je dat wel? Doen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Waarom? Uh, nou, circus is juist toch dat rafelige? Dat, ja, ja, ja, ja, ja. Dat onaffen van circus. Ja. Met, zijn, met zijn eeuwenoude ja, tradities wat het tot circus maakt. Ja, nou dat zit er ook in, maar daar moet je, daar moet je verder mee gaan, vind ik. Ik bedoel, je ja. kan rafelig uh, zijn als je rafelig bent. Ja. En uh, hè, er zijn prachtige zigeunerachtige circusjes die zeer authentiek zijn. Ja. En, uh, en dat moet je ook vooral zo laten... Uh, maar ja, euh, laten we zeggen, ik ben niet rafelig, dus ik moet wat anders doen. <laughs> uh, <laughs> ja. Maar circus is een kunst, uh, als het goed gebeurt. Hè? Dat schrijf ik geloof ik daar ook ergens. En kunst in beweging, daar bedoel ik twee dingen mee. Dat het a, allemaal beweging is, maar dat het ook een kunst, in, een kunst is... die zich voortdurend vernieuwd ah, ja. heeft. En uh, in het artikel laat ik dan zien, circus bestaat pas 200 jaar... dat het eigenlijk vanaf het begin af aan veranderd is. Hm. En tot op de dag van vandaag. En dat circus ook een kunstvorm is die heel makkelijk kan veranderen. Het is een eclectische kunstvorm, even met een ingewikkeld woord. En eclectisch is dat het heel makkelijk allerlei elementen kan opnemen, vervangen. Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld uh, anders dan bij de operette. De operette is een hele gefixeerde kunst. Het kan niet veranderen en bestaat ook niet meer. Je, er zijn ook podiumkunstvormen verdwenen in de loop der jaren. Ja, maar dat vind je er ook mooi aan. Dat vermogen om ja. altijd maar weer te blijven transformeren. Ja, en dat is ook de kracht van het nieuwe circus. Hè. Wat ja. wij doen, ik noem het dan Nouveau Cirque. Uh, ik niet alleen, maar dat bestaat nu zo'n jaar of dertig. Cirque du Soleil kun je ook Nouveau Cirque noemen. Cirque du Soleil is eigenlijk de, de fameuze, misschien wel de, me, de meest beroemde... Um, ja. ...groep in dat kader. Ja. Een nieuw, nieuw circus. Ja, maar ik heb twintig jaar geleden als programmeur van de Schouwburg... ...al in Utrecht uh, Cirque Plum gedaan... ...uit Frankrijk ja. gepro ja. uh, geprogrammeerd... Ja. ...en neergezet in een, op het Lepelenburgerpark... ...met een tent. Dat achteraf, denk ik, het eerste keer... ...dat Nouveau Cirque... Ja, ja. ...in Nederland was. Uh, maar... Daar komt dat eclectische in dat nieuwe circus ook heel erg tot uiting. Dat je, uh, nou, je kan crossover zoeken met muziek, dans, opera, film. Uh, eigenlijk met alles. Hm. En, uh, en dat vind ik... Uh, dat maakt voor mij circus ook zo interessant als genre. Want ik verbaas hem wel eens over dat ik het na al die jaren nog zo leuk vind. Maar het, het wordt eigenlijk alleen maar leuker. Omdat je oneindig kan variëren en toepassen. En uh, ja, ik... Ik heb daar zoveel ideeën van. Ik werd hier net in de auto naartoe gereden. En uh, toen schoot mij weer iets te binnen. Ik, ik wil ook nog eens een keer circus doen met, met Gregoriaanse muziek. <lacht> <lacht> en uh, toen dacht ik zo ineens: ja, even waar opschrijven. Hoe nou, kom je daar nou toch bij? Uh, dat is, heb ik iets Gregoriaans om even voor de, de sfeer te vinden? Na Nido nou, Rota, dan is dat misschien wel aardig om eens even nou, maar Om te weten hoe het in je hoofd werkt, hoe je daar ja. aan bij komt. Maar, nou ja, dat is, mijn hoofd is ook een mengelmoes van, van... daar zit sowieso altijd circus in, elk moment van de dag. Ja. En, uh, en dat maalt mij door, zou ik haast zeggen. En, uh, en ik moet daar ook wel wat mee doen. Dus het is voor mij ook een zegen dat ik deze uitlaatklep uh, heb. Wat stel je dan bijvoorbeeld bij, zo, bij iets Gregoriaans? in. Nou, dat zei, de, de, de oorspronkelijke zang van Monniken. Ja. Um, ja de oudste uit de muziek die we eigenlijk ja. kennen in onze westerse geschiedenis. Nou, uh, het is prachtige muziek. En... Uh, een gedragen, uh, ja, het heeft associaties, ja. ja. Als je katholiek bent opgevoed, Met. zoals ik, heb je, hoorde je dat vroeger uh, in de hoogmis eens uh, zaken? Daar... Volgens mij hebben we iets. Ja. Ah. Ja. Was je katholiek? Ja. Ja, Bas. Ja, ja nee, precies. <laughs> het is een vrij hoog tempo voor... Uh... Dan hier... gaat het door, hè? Zo... Ja, dat zitten we nu. Ja, ja, ja. Paar maar gewoon door. Ja. Uh, dat kunnen ze wel ja, hebben. Ik de denk mannen. dat dit perfecte muziek is. Als ik daar echt in ga duiken, dan. Uh, dan vind ik nou. En uh, ook met de circusnummers die je ken. En dan komen daar beelden bij. Dus ik, dat gaat echt wel eens een keer gebeuren op de een of andere manier. Ja, weet ik weet niet wanneer, dat maar. Maar als ik dat opmerk, dat vind ik dan. Dat, dat zou ik heel spannend vinden. Ja. Maar Want dat... dat is namelijk. Wat je hebt het over het ongewone, als ja, kenmerk. Ja. Nou, daar zit je wel aan iets wat totaal zou verrassen, denk ja. ik. en dat moet dan wel even flink uh, doorsudderen ook. En, uh, ja, je, je moet er ook induiken en, en te, je, dat, je te pakken laten nemen ja. ook daardoor. En, ja. en, maar ik weet zeker dat er dan uh, verbindingen ontstaan waar ik wat mee kan. En Clowns? En voorst ja, waarom niet? Hierbij? Ja. Ja, humor is heel erg belangrijk in circus. Humor is sowieso belangrijk in het leven, maar... Uh, relativering. Ja. Uh, ik, ik hou altijd van vrolijke voorstellingen. Ja. En, uh... Dus de monnik komt de clown dan tegen? Ja, ja, ja. En, en, en ontroering is ook heel belangrijk in circus. Uh... En dieren. Nu we het toch over de ja. verschillende aspecten <laughs> hebben. Van, uh... Want we hebben even wat, uh, wat uit het nieuws geplukt... Uh, uit de berichtgeving over dieren in het circus. Er is steeds meer kritiek op het gebruik van wilde dieren in het circus. Een aantal gemeenten in Nederland heeft al aangegeven een verbod in te willen voeren. De gemeente Alphen aan de Rijn verbiedt een circus om nog langer op te treden met tijgers en olifanten. De Circus Act, waarin wilde dieren hun kunsten vertonen... zou dieronterend zijn. Ja, vandaag in de krant, bijvoorbeeld de Telegraaf. Kamer wil verbod op wilde circusdieren. Onder de zweepvlagen van de Partij van de Dieren... is er een anti-circuscoalitie ontstaan... van Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP. En dus een groot deel van de Kamer wil nu van de beesten in het circus af. Zelfs de SGP en de ChristenUnie neigen naar dit standpunt. Nou, die die stem heeft ja. u in ieder geval herkend... van Matthijs van Nieuwkerk, Thijs van Brink zat er ook in. Um, heb jij dieren? Ik heb geen dieren. Ik heb vroeger wel uh, programma's met dieren gemaakt. En uh, ook niet eens zo lang geleden op andere plekken. Cascade uh, in Utrecht, het kerstzekes, heeft ook geen dieren al. De eerste paar jaar nog wel. Uh, Waarom ben je ermee opgehouden? Ik ben ermee opgehouden omdat ze mij enorm in de weg zaten. En ik. <lacht> theatraal gezien eigenlijk uh, niks mee kon. Ja, nee, ze uh, kunnen rondje uh, lopen en weer terug. En je had ook een, een piste met zaagsel. Ja. En uh, ja, daar kon je eigenlijk niks anders doen. Voor elke andere circus, mens, artiest... is het vreselijk om in dat zaagsel... er gaat er wel een kleedje overheen. Uh, maar dat is altijd hobbelig. Oh, en, uh, tuurlijk, ja. Dus je kan veel beter circus doen... op een strakke houten toneelvloer ja, met een balletvloer erover. Ja. Dus dat wilde ik. En... Uh, maar uh, ja, ik ben drie jaar voorzitter geweest van de Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen. Uh, tot een jaar of uh, drie, vier terug, denk ik. En in, ik was, uh, de club was toen enorm in het geweer tegen de dierenactivisten. Uh, het was het proces van winschoten. Want dat, werd, dat kwam net nog even langs in het bericht. Uh, gemeentes, dat is nu ook wel duidelijk, die mogen geen dierenwelzijnbeleid voeren. Nee. En de gemeente Winschoten dacht dat te kunnen doen. En die zei: we willen geen circussen meer met wilde dieren. Nou, dat is een proces wat die vereniging uh, heeft aangespannen en tot op de hoogst, in de hoogste instantie gewonnen heeft. Dus dat is duidelijk. Uh, gemeenten mogen het niet verbieden. Nee, en dat doen ze ook niet. Ze zijn heel voorzichtig geworden daarna, want iedereen keek daarnaar. Uh, vervolgens heeft de circuswereld wel iets aan het welzijn gedaan. Er zijn richtlijnen, uh, ook in mijn tijd trouwens, uh, ontwikkeld voor welzijn van circusdieren. Gewoon heel concreet. Een olifant heeft zoveel vierkante meter nodig. en nou Allerlei aspecten. Dus als je het welzijn van circusdieren waarborgt... en ze goed verzorgt en uh, ze geen rare dingen laat doen... Uh, ja, dan kan dat allemaal best. Ja. Dan is er helemaal niks mis mee. En die discussie is ook eigenlijk afgelopen. Die ja, ja. is ook gewoon ah, okay. finaal geboren. Wetenschappelijk is ook totaal niet te bewijzen... nergens dat het dieren uh, in gevangenschap dat, dat niet goed is voor hun welzijn... Uh, en nu krijg je de volgende stap, dat het op ethische gronden gaat. Mensen zeggen, ja, dat welzijn, daar is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Oh, want, ja. ja, ze zetten de deuren open, laten journalisten en ook tegenstanders kijken... en zeggen, nou, vind je dit nou dierenkwelling? Nou, ik dacht het niet. En dan moet iedereen ook toegeven, dus nu is het een ethisch punt... en dat is van, ja, maar je moet dat eigenlijk niet willen. Je moet dat niet willen dat een tijger... Uh, hm. Want het hoort niet bij de tijger. Of een andere tijger springt, ja. maar dat doet hij anders <laughs> ook niet. Uh, valt wel iets voor te zeggen trouwens. Er valt iets voor te zeggen. Maar het is natuurlijk een discussie die. Uh, ja, ja. die gaat ook over smaak. en ja. over ethische normen. En, maar laten we zeggen, wat het welzijn betreft. heeft het circus ja. die slag uh, al lange tijd oh, okay, gewonnen. Goed, ja. Overigens is het wel. het laatste circus dat ik zag. was een paar jaar geleden. In, in, uh, er kwam opeens zo'n circus langs. in de, in de Phoenix-locatie waar ik ja. was. En uh, die, die had uh, varkens. Ja. Daar was je mee aan het oefenen. Dus heel even mochten die varkens optreden. Nou, die konden nog niet veel. Die konden achter elkaar in, in de ronde lopen en keren. Ja. Nou, dat was het dan. En hij probeerde het volgens mij ook nog met iets als ganzen of geiten of zo. Dat ja. was, ik vond het zo saai. Ik vond er helemaal niks aan. Nee, maar dat Dat ook... vond ik het vooral het bezwaar. Ja, kijk, als je in de circusboeken kijkt, vroeger, 100 jaar terug... dan, dan waren de paardennummers met 60 paarden... Ja. En, Kijk, now you're talking. En met veertig leeuwen. En, uh, en Echt waar? zoveel? En, en, en er was zelfs een Duitse dompteur, kapitein Schneider. Die had honderd <laughs> leeuwen, ging het verhaal. En er zijn ook foto's van. <laughs> ik geloof ik niet. Sta, uh, dus ja, voordat dat nummer eens een keer kon beginnen natuurlijk. Voordat die allemaal binnen waren. En dan hij er nog bij. En dan zaten ze allemaal rustig, denk ik. Uh, er zijn geen films van. Uh, maar mensen vonden dat, laten we zeggen, in 1930 prettig om te zien van, oh, de mens is de baas over de natuur. Ja. En je ziet dan ook op affiches, zie je domteurs vaak... die hebben een geweer bij zich, een boeste zweep, een boeste uitdrukking. En het idee is, jongens, de mens is de baas over de natuur. Nou, dat soort beelden, daar zit nu niemand meer op te wachten. Dus wat mensen nu graag willen zien, is bijvoorbeeld uh, drie witte paarden... zonder de tuigage, ja, ja. die een beetje zonder dat er een iemand bij is... Ja, in de ja. piste lopen, leuk lichtje erop... En die paarden lopen een beetje aan elkaar te snuffelen. En dat vinden wij nu een prettig beeld van ah, de ja. natuur. Ja, ah, oké. Okay. Dus gaat het over de schoonheid en de elegantie ja, en de ja. kracht van de dieren? maar dat is ook smaak die door de eeuwen heen uh, verandert, tijdsgebonden is. Ik heb alles heel erg gehouden van die paarden. En, en in combinatie met acrobaten, dat vind ik altijd wel heel spectaculair. Van die jongens die dan uh, meerennen en dan springen en een ja. salto maken... en dan door de lucht vliegen en dan achter tevoren ja. op, op een paard terechtkomen. Ja. Daar heb ik echt wel een zwak voor. Het gebeurt nog steeds. Maar het sterft ook wel uit. Je hebt nooit overwogen. Je wil gewoon echt niet. Omdat het onhandig is. Het past niet binnen de esthetiek van jouw big top circus. Nee, nee. Je krijgt een heel ander tempo. Andere organisatie van je theatrale ruimte. Kost het ook meer dan een artiest? Een paard of een olifant. Ik bedoel. Op zich is een olifant wel uh, prijzig. Ja, ik, ik geloof dat het 40.000 40. euro is. Maar, ja? okay, en het uh, onderhoud. Kopen, hè, ja. Ja, ja, ik wou zeggen. Het onderhoud heeft het, ook op, nog wel dood Ja, en, uh, Ja, nee, het, het past niet in mijn nee. uh, filosofie van ja. wat voor soort circus ik wil maken. Terwijl het eigenlijk oorspronkelijk wel begonnen is hè, met paardenwezen. De ja. hele circus, uh, toch? Alleen maar met paarden. Ja. Uh, ja, je had uh, 1768, begin de geschiedenis. Uh, en er was een Engelse cavalerieofficier, Philip Estlie. Uh, oorlogen waren afgelopen, dus die cavaleristen hadden eigenlijk weinig te doen, konden natuurlijk wel goed paardrijden. En uh, waren macho's die uh, ook op een dravend paard konden staan en op één been en noem maar op. En deze mensen gingen, deze Estlie bijvoorbeeld, die ging rijles geven aan burgerdames. De paard was erg in in die tijd. Uh, en om wat reclame te maken, deed hij dan wat kunsten die hij kon uit zijn cavalerietijd. Mm. En hij zag dat het eigenlijk. Uh, dat mensen dat geweldig vonden. Mm. Dus hij ging daar shows van maken. Ging toegang heffen. Het gebeurde in Londen. Uh, nou, alleen die paarden, dat werd toch een beetje saai. Uh, je had natuurlijk altijd al koordansers en jongleurs. En uh, mensen het die. Komt met kermen, hun... rondreizende rond artiesten waarschijnlijk. Die bestonden natuurlijk al. Ja. Maar dat was ja. nog geen circus. En die haalde hij erbij. En dan heb je het concept circus. Ja. Dus dat is ruim 200 jaar. En het gekke is dat je dan... Uh, ook in de boeken al ziet... Uh, ja, dat mensen al klagen na 10 jaar... van ja, die hebben dan een programma gezien... en dan is maar driekwart paardennummers. Mm -hmm. En dan zeggen ze, nou, dit vinden wij geen circus meer. Want een circusprogramma moet toch... 100% paardennummers hebben. Uh, dus het is ook altijd smaakgevoelig geweest. Ja. En, en, maar je ziet het circus vanaf het begin... Uh, veranderen en dingen oppikken... Uh, ja, op het moment dat de fiets uitgevonden werd... was er ook de een circus met de fiets. Nee, nee, nee, nee. Uh, uh, en, en de circus is altijd heel alert geweest op de omgeving. En, uh, en ik wil overigens vanuit mijn studie uh, theaterwetenschap ooit... Uh, ik ben 30 jaar geleden afgestudeerd, geloof ik. Of uh, zoiets. Uh, ik wil me altijd nog eens aan een proefschrift zetten om... en dat zal gaan over de vernieuwing in het circus. Ja. Wat, wat is dat nou precies? Wat is er nou veranderd? En wat is er eigenlijk niet veranderd? Uh, Cirque du Soleil is qua concept... Eigenlijk gewoon een 19e-eeuws circus qua model en organisatie, en zelfs bijna qua voorstelling, denk ik. Het ziet er niet zo uit, maar op een bepaalde manier is er niks nieuws onder de zon. Al zijn er natuurlijk wel dingen veranderd in de verschijningsvorm. En dat zou ik nog eens heel. Daar heb ik een jaar of vijf, zes voor nodig. En iets meer tijd dan ik nu heb met deze productie uh, die ik doe. Om daar nog eens goed in te duiken. Wat, wat is nou vernieuwing? Vanuit de stelling dat het zeker zich altijd vernieuwd heeft. Precies, ja. Maar er moeten een aantal uh, wetten zijn. Ik uh, zie in de flyer die je hebt gemaakt over de voorstelling Tilt... Um, ik zal in ieder geval even de data noemen van de drie voorstellingen... die er nu, nu nog zijn in deze serie van 29 voorstellingen. Er komen er nog drie. Waar, waar er komen er nog drie. Morgen is het in Heerlen in de Schouwburg. Ja. Uh, vervolgens... Tiel, Agnietenhof en zaterdag is de laatste in uh, Schouwburg, Amstelveen. Goed zo. Je, ziet, je, je hebt de, de circus artiesten genoemd die jij dan inhuurt. Want, ja. je, want je bent dus niet zo'n zo familie, zeg maar. Nee. Met, met, uh, dat, dat dat jarenlang doorgaat. Maar je, je, je, je huurt eigenlijk de acts in. En dan zet je er dan 13, 14 bij elkaar. Dan, dan zie je de nationaliteiten: Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Zweden, Finnen. Zweden, België, Zwitserland, Nederland. Finland, Frankrijk, Duitsland, Duitsland. Wat bij de show opvalt, Tilt, is dat het wel in de show een eenheid is. Ja. Dat, het, dat iedereen het met z'n allen doet eigenlijk. Ja. Je had het over ontmoeting, maar ja. het is ook echt een, ja. een soort ontmoeting tussen ja. mensen. Uh, ja, dat is gelukkig ontstaan. Uh, heel veel mensen kennen elkaar niet voordat ze bij Tilt zaten. We hebben een, uh, een repetitietijd gehad van een aantal weken. En daar is heel snel een, een, een groep ontstaan ja? die het goed met elkaar kan vinden... Uh, van de veertien mensen hebben er inmiddels acht uh, een relatie met elkaar gekregen, geloof <laughs> ik. Uh, ik, zie, ik heb, ja, dat gaat snel bij het volgende. Elke volk. dag denk ik, is er nog weer iets veranderd daarin, maar uh, nou ja, het is een goed teken, het komt de voorstelling ten goede. Ja, uh, ja en het zijn ook allemaal mensen die, die circusscholen gedaan hebben, dat is ook wel apart. Het zijn geen mensen die uit circusfamilies komen, nee. daar kun je het vak natuurlijk ook leren, hè. als je vader ja. en moeder acrobaat zijn, is een grote kans dat je het zelf ook uh, gaat worden in het circus. Uh, dit zijn allemaal mensen die de circusschool hebben gedaan. In Nederland heb je er overigens twee. Twee ja. hbo-opleidingen. In Rotterdam, Kodaarts en in Tilburg. Fontys. Maar zijn die dan goed? Want je denkt, een circus... leven, dat is iets wat je in je genen moet hebben zitten. Dat kan je toch niet leren? Ja, dat, uh, dat kan dat wel. Dat is de mythe natuurlijk. Een, in die aantal, uh, een aantal circusdisciplines kun je heel goed leren. Uh, Zoals? Uh, jong leren bijvoorbeeld. Ja. Uh, gewoon ja, heel, je, heel hard werken. Als je, hard je 16 bent, ja. dan kun je nog een hele goede jongleur worden als je daarmee begint. Hmm. Uh, nou ja. Als je een slangenmeisje wil worden, dan moet je wel op je vierde ja. beginnen. En dan moet je moeder dat eigenlijk ook al gedaan hebben. Want anders dan... Ja. Uh, dus dat lukt je niet meer als je twintig bent. Om te zeggen, nou dat wil ik nog worden. Uh, heel veel vormen van acrobatiek kun je gewoon op latere leeftijd nog doen. En, uh, ja, en die cirkelschool, ik heb ook van, uh, van die twee opleidingen die ik net noemde, stagiaires erin zitten. En, uh, en dat zijn mensen... Ja, ik volg die opleidingen. Wat zit erop? Eén uh, ja. stagiaire van Rotterdam die zit pas in het derde jaar. En die doet al mee. Ben je die doet al mee. En die, is dat ja, Ilse de Jong? Dat is Ilse de Jong, ja. En uh, dan zijn er een Belgisch meisje... Die is heel jong, maar die kan al veel. Die kan al virtuoos zijn. Want daar nou, gaat het ook zij heeft al om. een mooie geschiedenis. Zij is uh, eerst kapster geweest. Mm -hmm. En uh, paaldanser is. In het uh, nachtelijke circuit, heeft ze mij verteld. En... Uh, ja, en dat zijn dingen. Ze heeft toch een paaldansact in ons programma. En uh, ja, mensen, als ik zeg tegen mensen van wie zijn nou de stagiaires, dan vissen ze er nee. niet uit. Nee, dat begrijp ik. En maar dat is wel, dat is dus er, erotisch. Dan wordt het opeens een erotische show. Ja, dat ja, ja. Nou, circus... ja, associeer ik ook niet mee, Niet meteen helemaal met het circus. Maar... Circus is heel erg erotisch altijd. Ja? Het, het, het klassieke circus gaat altijd over dames met hoogopgesneden pakjes oh, ja. en. Uh, royaal vallende borstpartij, zou ik maar zeggen. Dat, dat, dat zit er altijd in, daar wordt altijd mee gespeeld. En de mannen, dat zijn ook altijd uh, stoere binken. Die, ja. uh, dat is bijna het klassieke beeld van de circusman en vrouw. En, ja, precies, maar dan is het een soort beeld geworden. En een paaldanseres die dus echt een, een, een, een ja. nekt als paaldanseres opvoedt... dat is toch iets anders, vind ik dan. Dan gaat het werkelijk over, ja, ik moet zeggen... dat is niet meer het beeld van erotiek, ja. maar dan is het erotiek zelf geworden. Ja, maar circus is ook, het is natuurlijk een hele fysieke kunst. Ja, dat is en daar ligt uh, nou, de erotiek ligt, uh, ligt om de hoek, zou ik bijna zeggen. Ja. En, en is er altijd wel onderdeel van. Ja, en, ja. In het traditionele circus, altijd wel een beetje op een truttige manier natuurlijk. Nou, ja, dat bedoel misschien dat, ik dat, <laughs> wel, dat misschien <laughs> ik dat wel bedoel, dan is het gewoon de truttigheid. Waardoor het niet werkt, bij mij althans. Ja, ja. Uh, maar het zit er wel degelijk in. En uh, ja, je kan daar uh, mee spelen, uh, hmm. tot op zekere hoogte denk ik. Ja. En, uh, maar een... ik ken ook wel een circus waar een uh, naakte rolschaatser uh, huh? met steeds hoger tempo rondjes draait en zijn geslacht in de bochten uh, <laughs> naar buiten uitwappert. En, uh, Echt ja, waar? Maar het is, in wezen is het puur circus. Ja, bij ons gebeurt dat er niet hoor. Maar... Nou dames en heren, het goede nieuws is dat Gerrit Reus uh, blijft. Tot na het hoorspel van het bureau zo meteen. U kunt natuurlijk zelf bellen met verhalen over uw belevenis in het circus. Bij het circus, als kind van het circus. Bel met 0800 112. U kunt twitteren, dat lezen wij. Uh, E-mailen naar kazelonenapenstaartje, En um, Gerrit zit hier dus nog, om verder te vertellen. Maar misschien ook wel vragen, als u die, als u die heeft, te beantwoorden. Hè, uh, ja, dat kan natuurlijk, want je hebt volgens mij een enorm groot geheugen. En wil die geschiedenis van het circus nog schrijven? Dus bel met 0800-1121. Uh, foto van uh, mijn gast dat vindt u op de Facebookpagina van Casa Luna. We gaan er een uh, spectaculair virtuoos tweede uur van maken. Tot zo. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. En ja, dat is jij. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 18, 1968. Volgende Jehovah's Getuigen. Maarten en ik zijn tegen, Bart en Ad zijn voor. Wat doen we ermee? Waar gaat het ook weer over? Dienstwijgen. Waar wil jij het bewaren? Ik vind het wel een interessant verschijnsel. Goed, bewaren. Bart vindt het een interessant verschijnsel. Maar niet als jullie dat niet met me eens zijn. Ik wil het ook wel bewaren. Bewaren dan maar. Ja. Het zijn er van die mensen waar ik de ballen niet van begrijp. <laughs> Zie je ze op zondagochtend lopen met van die zwarte tasjes aan hun hand. Daar heb je in godsnaam zin in. Daar heb ik nu juist wel bewondering voor. Oh ja. Nou. Ik wist niet wat ik liever deed. Of liever, ik weet het wel. <laughs> ik heb de laatste twee aan de deur gehad. Hoe was dat? Er wordt gebeld. Ik doe open. Er staan er twee oude dames voor de deur. Of ze me spreken konden. Ik zeg: Het spijt me, maar ik ben aan het werk. Heel goed, moet je altijd zeggen: Als je ze binnenlaat, ben je verkocht. Laat hem nou even vertellen. Zegt die oudste: Is het hier dan een werkplaats? En tegelijk luurden ze naar binnen. Want onze deur komt meteen in de kamer uit. Is het verdomd? Ik zeg nee, maar ik ben toch aan het werk. Of ik dan de wachttoren wilde kopen, ook niet. Toen zegt ze, zijn je vader of je moeder dan misschien thuis? <lacht> <lacht> 41 jaar. Het is dus natuurlijk omdat ze zelf geen kinderen hebben. Hoe weet je dat? Nou, dat zie je. Maar waar zie je dat dan, ja, dan? De mannen zijn geen kerels en de vrouwen zijn geen vrouwen. Nou, ik denk dat ze wel degelijk kinderen hebben. De consequentie is wel dat mannen die kinderen hebben allemaal kerels zijn. Dat zeg ik niet, dat hoor je mij niet zeggen. Waarom heb je eigenlijk kinderen? Waarom oh, heb ik eigenlijk kinderen? Vraag je me wat? Ik zou het verdomd niet weten. Een, een soort levensvervulling, denk ik. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, een soort uh, levensvervulling. Laat je niet op de kast jagen, Jan. Laat mij maar schuiven, Jantje komt altijd op zijn pootjes terecht. Heren? Een vraag op de man af. Wat is een droplul? Waar mevrouw Haan... Het staat zo in de tekst, ik moet er een verklaring voor geven. Ik vermoed dat het iets met geslacht zit. Maar... Dan kun je het onderop zeggen. Ik heb niets aan vermoedens. Ik moet exacte bewijzen hebben. Ik zal het voor u nazoeken. Bent u er al achter wat bontjagen betekent? Daar ben ik nu achter. Wat betekent dat dan? Dat kan ik u niet zeggen. Dat moet u maar aan Flip vragen. Ik ga dat toch even vragen. Ik wil dat wel weten. Maarten, wil jij deze brief even bekijken? Uh -huh. Telefoon voor u. Met Koning. Ja, Met Karst Buitenrust Hetema. Uh, dag meneer Buitenrust Hetema. En wat betekent het? Ja? Het betekent dat een heer vleeselijke gemeenschap heeft met een dame. Ja? Waarom mevrouw Haan dat niet durfde zeggen, begrijp ik toch niet? De vergadering van het genootschap. Wat is er aan de hand? <coughs> mevrouw Haan had mij gevraagd naar de betekenis van bondjagen. Ik zal het aan Anton overbrengen. Maar nu ze het wist, wilde ze het mij niet zeggen. Dat begrijp ik heel goed. Dag, Kerst. Behandel jij dit? Ik zal het doen. Is het een verzoek? Ik denk het. Waar gaat het dan over? Ik weet het bij God niet. <laughs> Precies wat Ino over je zei. Ze zei, hij heeft een gezicht zo van... jongens, het is allemaal verdomd belangrijk... maar het interesseert me geen bal. <laughs> en verdomd, het is zo. <laughs> heb ik zo'n gezicht? Een beetje wel, dat moet ik wel toegeven. <laughs> ik heb daarover eens een mooie droom gehad. Vertel eens. Maarten had ons te eten gevraagd... en wij zaten met lange gezichten op kale banken langs de muur. Niemand zei iets. Nicoline stond in de keuken vermoeid in een grote pan te roeren... en toen hoorde ik Maarten zeggen... dat rottige bezoek. Meesterlijk, dat is hem helemaal. Ik had het niet beter kunnen verzinnen. Ik ben opgebeld door een vriend van Elsje Schot. Die wil hier wel studentassistent worden. We hebben nog geld. Wat studeert hij? Sociologie. Kunnen we daar nu niet beter een meisje voor nemen? <lacht> Altijd voor. <lacht> Waarom een meisje? Omdat het mij zeer de vraag lijkt... of een jongen met lichte werkzaamheden genoegen neemt. En nu alle dames tegenwoordig thuiswerken, hebben we daar niemand meer voor. Waarom zou een jongen daar geen genoegen mee nemen en een meisje wel? Ik zie dat niet in. Omdat vrouwen nu eenmaal geschikter zijn voor zulke lichte werkjes dan mannen? <laughs> Helemaal mee eens. Nou, Onzin. Lichte werkjes zijn het mooiste wat er is. Ik teken ervoor. Maar je bent wel afgestudeerd. Ja, ik ben wel afgestudeerd. Dus op een gegeven ogenblik vond je dat dus belangrijker? Omdat ik moest. Ja. Maar dat betekent niet dat ik een hekel heb aan lichte werkjes. En waarom studeren er dan zo weinig vrouwen af vergeleken bij mannen? Omdat ze een man vinden? Dat is toch een bewijs dat ze eigenlijk niet geschikt zijn voor de studie? Dacht je dan dat mannen dat wel zijn? Verreweg, de meesten gaan toch alleen studeren omdat hun vader een bepaalde sociale status heeft? Of omdat ze die zelf bereiken willen? Als ze die bereikt hebben, houden het op. Net als bij vrouwen. En waarom studeren er dan toch zo weinig vrouwen af? Dat zegt Maarten toch net? Vrouwen gaan studeren om een man te vinden. Dat lijkt me nogal duidelijk, dat weet iedereen. En waarom worden zoveel vrouwen dan secretaresse en zo weinig mannen secretaris? Omdat de verhouding tussen een directeur en een secretaresse... in negen van de tien gevallen erotisch is. Een man wil geen man onder zich hebben. Nee, liever wat anders. <lacht> maar ze nemen wel een chauffeur. Tuurlijk, omdat ze zich niet door een vrouw willen laten rijden. Dat is allemaal vertond logisch. En het heeft met verschillen in intelligentie niets te maken. Het zijn sociale verschillen. Precies om dezelfde redenen wordt van de joden gezegd dat ze slim zijn. En van de negers dat ze stinken. Bartje, jongen, je begrijpt er geen bal van. En toch laten en... jullie een vrouw voorgaan als je een kamer ingaat. Ja, natuurlijk. Jij rijdt toch ook rechts? Bart niet. Als je met z'n tweeën door een de deur moet, moet je een afspraak maken. En dergelijke afspraken berusten op uiterlijke verschillen. Die ziet Bart niet. Die zie ik heel goed. Gek, maar boeren doen dat niet. Zou dat soms een overblijfsel zijn uit de hoofdse tijd? Boeren geven vrouwen een trap. En toch zijn er ook andere dan uiterlijke verschillen. Kun jij er dan niet eens een noemen, Bart? Of... Vrouwen horen niet te roken en niet op een motorfiets te zitten. Omdat jij ze met de knoet te lijf wilt. Dat gaat niet als een vrouw een leren jas aan heeft. Heel goed, Bart heeft gelijk. Zo'n vrouw zou ik ook niet moeten. Het hebt verdomd 19e eeuwse opvatting over de vrouw. Lekker op mijn vader hoor. En jij hebt erg de neiging tot theoretiseren. En meneer Beerta heeft mij in de tijd gewaarschuwd om nooit vrouwen aan te stellen. Herinner je dat nog, Anton? Wat moet ik mij herinneren? Jij hebt in de tijd tegen mij gezegd dat je beter mannen dan vrouwen kunt aanstellen. Dat kan ik mij niet herinneren. En dat lijkt me ook niet waarschijnlijk. Want dan zou mevrouw Haan hier niet geweest zijn. En daar prijs ik mij nog altijd gelukkig om. Ik heb het probleem gisterenavond aan Marion voorgelegd. Ja? Marion vindt mij inderdaad wat ouderwets... Maar ze vindt ook dat jij te veel psychologiseert. Ik psychologiseer niet. Ik heb het best in als iemand als vertegenwoordiger van een groep wordt gezien... en niet als individu. Als een vrouw stom is, dan is ze stom. En niet omdat ze een vrouw is. Dat ben ik natuurlijk met je eens. Gelukkig. Ik heb het er met Ino over gehad. Maar als er nou toch geld is, dan wil zij hier ook wel werken. Het thuiswerk dan natuurlijk. Goed. Ze kan verhalen overtrekken voor het kaartsysteem. Goedemorgen. Goedemorgen. Guten Morgen. Wünschen Sie Kaffee, oder? Tee? Kaffee, um, uh, bitte. Guten Morgen. Darf ik mij zu Ihnen setzen? Bitte. Ich bin Koning. Das hatte ich mir schon gedacht. So, einmal Kaffee für den Herrn. Und Sie, was kann ich Ihnen bringen? Zum Frühstück immer warme Milch. Warme Milch? Komm sofort. Ich sagte mir, das muss Herr Koning sein. So wie Sie da saßen mit dieser Zeitung, so anspruchslos in der Ecke. Ich muss sofort an... Herr Dr. Bertha denken. Is Herr Dr. Bertha nog niet zum Frühstück hinuntergekommen? Nein. Noch, nog niet. Na, dan werden wir nog een wenig warten. So, Ihre warme Milch, bitte. Womit zijn Sie jetzt beschäftigt? Met den Karten voor de Europaatlas. Sehr goed. Sie sprechen heute über die Karte des Fluges? Falls mir die Kräfte nicht fehlen, denn mit meiner schwachen Gesundheit ist das eine außerordentlich schwere Aufgabe. Haben Sie meine Daten bekommen? Die habe ich bekommen. Es ist nicht viel. Es ist sehr wenig. Das ist, weil es mir noch immer nicht gelungen ist, Leute aufzufinden, die mit traditionellen Flügen gearbeitet haben. Sie alle kennen nur die Fabriksflüge. Holland ist ein sehr reiches Land und unsere Aufgabe ist eine schwere Aufgabe. Für mich und auch für Sie. Aber es geht jetzt darum, dass wir nicht verzagen. Wir müssen durchhalten immer von... Neuem die alten Leute befragen. Sie zwingen in ihrer Erinnerung nachzusehen, was dort alles noch aufbewahrt auf uns wartet. Das ist unsere große Aufgabe, wofür unser wissenschaftlicher Nachwuchs uns danken wird. Denn nachher wird es zu spät sein. Guten Morgen, Herr Professor Horvatitsch. Guten Morgen, Herr Dr. Beata. Nach Anton, um. hebben Sie goed geschlafen? Nein, ik heb schon seit drei Tagen niet geschlafen. Es gaf zu viele Gedanken, zu viele neue Ideen, die ik alle nog ausarbeiten muss, om um schlafen te kunnen. En Sie? Ich schlafe immer gut. Guten Morgen. Wünschen Sie Kaffee oder Tee? Für mich Tee, bitte. Ich beneide Sie wegen Ihrer Gesundheit. Und gerade jetzt mit den vielen schweren Problemen, die diese Tagung mit sich bringt. Unsere Aufgabe ist schwer. Aber die jungen Leute sind manchmal ungeduldig. Sie wollen sofort Resultate sehen. Resultate! Das hat Herr Koning auch zuweilen. Und ich sage dann immer zu ihm, du sollst G Geduld haben. Denn wir arbeiten nicht für uns selbst, sondern für die Ewigkeit. So ist es genau. Es freut mich sehr, so was von Ihnen zu hören. Wir sind uns ganz einig, wie immer. Wie immer.